Visser met het nos Journaal. CDA-Europarlementariër Cordel. Vindt dat premier Rutte de internationale rel over het PVV-meldpunt over Midden- en Oost-Europeanen de kop moet indrukken. Ze vraagt Rutte stelling te nemen en zich uit te spreken tegen de actie van de PVV. Wortman-Kool noemt de PVV-site, waarop mensen klachten kunnen deponeren over Polen, Roemenen en Bulgaren, puur slecht. De VVD er Hans van Balen herhaalde vanochtend dat hij de website afschuwelijk polariserend en stigmatiserend vindt. Maar premier Rutte moet naar zijn mening zelf bepalen of en hoe hij reageert op het PVV-meldpunt. Het aantal consulten bij diëtisten is met de helft gedaald. Volgens de Nederlandse Vereniging van Diëtisten zien veel ernstig zieke patiënten en mensen met overgewicht er vanaf nu de consulten zelf moeten worden betaald. Sinds begin dit jaar zitten de voedingsadviezen niet meer in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Volgens de NVD ziet minister Schippers over het hoofd dat verwijzing naar een diëtiste medische reden heeft. De vereniging verwacht dat de bezuinigingen op den duur alleen maar tot meer kosten zullen leiden. De minister zegt dat ze de beslissing goed heeft afgewogen door mensen zelf te laten betalen. ...voor de diëtist, kunnen dure medische ingrepen nog wel worden vergoed, laat ze weten. Een tentoonstelling met werk van Anton Heiboer in Museum de Fundatie in Zwolle gaat niet door. De twee eigenaren van de 150 schilderijen in etsen plaatsen de expositie af. De museumdirectie wilde weten wie de collectie van Heiboer aan de twee kunsthandelaren had verkocht... ...omdat er discussie is over de echtheid van de werken. De eigenaren konden geen contact krijgen met de verkoper en trokken zich daarop terug. Het weer... Meest droog met af en toe zon en er waait een stevige noordwestenwind. Het wordt 4 graden in het oosten en 6 in het westen. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. A9, Alkmaar, Amstelveen, tussen Beverwijk en op 5. En op de A28 naar Utrecht, ook 5 kilometer bij Amersfoort. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de Amersfoort.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 <laughs> Goodbye Picasso. Hello, Dolly. The soil is fertile, our footsteps try. Terrenstrent derby Horty Halling on to you. 10 over vier, derde uur zondag in Kenmerland. En het betekent de evenementen van Zandvoort en Omgeving. En carnaval staat voor gekkigheid in kolderieke pakken. Joy staat voor plezier en het is een prima combinatie om het eens uit te pakken met een hilarisch carnavalsfeestje. Trek je gekste kostuum aan, want leu en de leukste krijgt prijs. De dansvloer gaat open om 8 uur en DJ Justice zal er van de partij zijn. En wees niet bang voor de hele avond, hoe papa, want we draaien van alles. Nou, carnaval dus, 18 februari in Café Joy Sanford. In de Elsbacherstraat 6 leeftijd is van 20 tot 40 jaar. begint om uh, 6 uur en het eindigt om 3 uur. 18 februari dus in Café Joy Sanford. Kaar Roken in Café Omstee. Al jaren or organiseert Café Omstee Kaar Roken in talentenavonden onder leiding van Wim Wil Komt als individuele avonden, maar bijna jaarlijks. Een groot, opgezet, spektakel dat begint met voorrondes en eindigt met een finale. Ja, heb je de zin om karaoke te gaan zingen? Dat kan op 18 februari vanaf 9 uur. Wil je meer informatie? Kijk dan even www.omst.nl En last but not least, de hoofdprijs van deze karaoke en, uh, karaoke en talentenjacht is 250 euro. Kijk eens. Zeker mooi in een mooie zak om mee te doen. Zal zou meedoen. En het Kerkpleinconcert is er weer op uh, 19 februari om uh, 3 uur. Onder andere zullen er optreden Fleur Brouwer met de klarinet, Maria Milstein met de viool en Martijn Willers met de piano. Uh, een half uur voor aanvang van het concert is de kerk open. Nou, het vindt in plaats in de Protestantse kerk op de poststraat uh, nummer 1. Wil je na nou aanwezig zijn? Kost het maar 5 euro. 19 februari dus om 3 uur. Meer voor mij te vinden op www.classicconcert.nl En gehaktbalspecialist van Zandvoort 2012. Na de lekkerste sneert en het gigantische succes van de Nederlandse koopingschap gaan nalappellen... ...is het nu de beurt aan een thuiskoks om de lekkerste bal gehakt van Zandvoort te maken. Lever op zondag 26 februari vier ballen met zuur. In mijn organisatie en mijn kans op de titel gehaktballspecialist van Zandvoort 2012. Uiteraard bestaat de jury uit zeer deskundige gehaktballenproevers, beoordelers. Wel vooraf even opgeven dat je mee wilt doen. En het kan aan de bar van Café Omstee of via vrienden hotmail.com. Aanvang van de middag en inleveren aan de van de ballen is om 4 uur. Die maakt de lekkerste gehaktbal van Zandvoort. Misschien ben jij zo. Nou, ik wil wel testen. Ik wil wel Dat ik gaat gaat testen, je testen, staat, ik Een beetje op z'n tijd, heerlijk. Ik een beetje studie bij, heerlijk. En vanaf 26 februari tot en met 4 maart... ...vindt de Kitsch Adventure Week plaats. Dus een week waar je allemaal dingen kan uh, proberen in Zandvoort. Maar... Zo kan je uh, elke dag uh, bij ZFM, hier bij de radio, aan de slag als echte radio DJ. Kijk eens. Nou, hoe gaat het eruit? Het eerste uur ga je redactiewerkzaamheden verrichten om een idee te krijgen wat je allemaal uh, kunt doen als radio DJ. Het tweede uur mag je alles in de praktijk gaan brengen door live in de uitzending mee te doen. Nou, ja, vergeet niet pen en papier mee te nemen, een lunchpakketje en drie CD's met je favoriete muziek. Nou, de, de, de workshop duurt 2 uur, het begint om 12 uur, maximaal 5 personen. Je hoeft er hier niks voor te betalen. Nou, meer informatie is, te, is uh, te vinden op de website um, adventure week En uh, kom gerust bij de workshop Radio DJ bij ZFM Zandvoort. En ik weet zeker, je vindt het heel erg leuk. Ik kom weer de plek van Rudy, of voor mij zitten. <laughs> op zaterdag 25 februari zal het circuitpark Zandvoort, de tweede editie van Circuit Short Rally plaatsvinden. Het is het gratis toegankelijk rally evenement op het Zandvoortse racecircuit... Voor, <laughs> voor, voor het weddergon met toneel van de openingsmensch... Uh, mensch uh, Short Rally Kampioenschap. De yeah, Circuit Short Rally was in 2011 nieuw evenement op de racekalender van Circuit Park Zandvoort. Bij de gelaagde eerste editie stonden ruim 30 teams aan de start. We ze uiteindelijk is Koen Fink en Lizette Bakker met de vrije Subaru Impreza. Samen met Stichting Autosportief heeft de organisatie ook ditmaal een rallyparcours uitgezet op het evenementterrein van Circuit Park Zandvoort. Wil je nou een beetje meer informatie? Kijk dan op www.circuitshortrally.nl of op www c p Squee Short Rally, leuk. 25 e van februari, hè? Ja. Hey, twee tussenstanden in de Eredivisie, half drie begonnen. PSV staat uh, met 4-1 voor op de Graafschap. En RKC Wouwijk thuis tegen Heerenveen. Toestand is daar nog steeds 0-1. Half 5-1 wedstrijd. Feyenoord-Vitesse. Luister naar Zondag in is dus zo meteen nemen we het item met oog en oor de batsplaats door. Elke week te vinden in de Shandvoortse krant. Het is een item met allemaal leuke berichten over Shandvoort. Hier is Mama's Gun. Call me tonight When you're all alone Cause I thought of that echoes to my mind And it just won't let me go U heeft zojuist uh, code geel gegeven Met name de kustprovincie uh, Moeten mensen oppassen Ik heb het hier over gladheid Vooral op de binnenwegen is er kans uh, op gladheid Door sneeuwresten en bevriezing van smeltwater Dan waarschuwing geldt tot, uh, tot en met de Morgenochtend Nou dan weet je dat ook weer Rudy ik heb eigenlijk een vraag Ja, ja. Valentijnsdag ja? Duur er wat mee Ja Het is Vaak wordt het gebruikt voor je geheime liefde hè? Ja maar misschien is het wel leuk om iets met op de radio te doen. Heb jij een geheime liefde nu? Nee. Dan kunnen we die ook niet bellen. Nou, ja, ik ook niet echt. Want konden we die even bellen. Dat was wel, was wel leuk geweest. Nou ja, misschien hebben ze een geheime liefde voor ons. Is er iemand die verliefd is op, op jou of op mij... Laat we die gaan even bellen. Bel maar even naar de studio. 035731969. En verklaar je liefde aan Rudy of aan mij? Ha. De kant is heel klein hoor, denk ik. De kant is klein ja, dat maar, het maar, gaat gebeuren. Weet niet. Misschien ben je nog, krijg je nog een leuke day hey, bedoeld. We gaan verder met het oog en oor, de Batalator. Elke week een item in de Zandvoortse krant. We beginnen met de zomerexpositie 2012. Hoeveel de winter nog vast zit in het, in het stadel, wordt er bij de lokale raad van kerken al gedacht aan de jaarlijkse zomerexpositie. Voor deze expositie kunnen Zandvoortse kranten kunstenaars zich opgeven. Zij moeten wel voldoen aan het thema van 2012 zeegezichten. De maten van verschillende schilderijen kunnen makkelijk 90 bij 90 centimeter bedragen in verband met de beschikbare hangruimte. Diverse kunstvormen kunstvormers zijn uiteraard mogelijk en zelfs zeer welkom. De expositie in de Agatenker gaat op 7 juli van start en zal tot en met 8 september te bezichtigen zijn op de zaterdagmiddag en na, en, uh, en na de kerkdiensten. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Marina Wassenaar Nijhuis, telefoon 5712861 of e-mail nijhuis dus Nijhuis 7. Of uh, Nijhuis 9, etc.nl. Nijhuis 9. etc.nl. Uh, Blijf lastig. Ja, allemaal goed met je. Ja, voor de rest gaat het goed. Hey, 19 februari is de middelse traditionele kindercarnaval in de kocht voor de iets oudere kinderen van 10 tot en met 13 jaar wordt in de discotheek Chin Chin dit jaar voor het eerst ook een carnavalsfeet georganiseerd, van half 8 tot half 11, Verkleden is uiteraard verplicht, de kaarten zijn van 4 euro zijn te kopen. bij Robin tel 0652041460 het is een kindercarnaval op 19 februari in Chin Chin tussen de 10 en 13 jaar 4 euro zijn de kaartjes, hartstikke leuk bel dan even Robin op 14. 6.0 En de trekking van de kerstbomen loterij is geweest. Dit jaar zijn bijna de helft meer bomen ingezameld als vorig jaar. De jaarlijkse inzameling en verbranding van de kerstbomen op 11 januari heeft totaal 816 bomen opgeleverd. Voor elke boom krijgt de inzamelaars een loodje in geld. Er zijn 20 bonnen van 5 euro verloot onder ingezamelde bomen. De trekking is als volgt. Kleur roze 22, 46, 52, 77, 108, 121, 147 De kleuren grijs, de gelukkigen zijn 56, 81 134, 142 181 209, 262 jezus. 326, 373 415 476, 544 En 581 Alle winnaars van harte gefeliciteerd Nou ja, je kan me voorstellen dat je niet al die nummers hebt gehoord Meer informatie te vinden in de Sanfordse Cool rand. Heeft soms muziek van de Mac Band. Mac Campbell Brothers, Roses Are Red. Echt een klassieke goede plaat. Maar eerst hoor je Concrete Sneaker. It is good old days. And I would hit James Brown on the screen. And Otis and cross Crosby steals a net. you <laughs> Heb je Obama El uh, Green horen zingen tijdens een uh, conferentie? van Nee, hem. ik heb hem eigenlijk nog nooit horen zingen. And then to know that uh, Reverend Al Green was here. I'm so in love. <laughs> doet hij toch goed in die gek, uh, Obama. Ik hoop dat hij gewoon een president wordt. Ik vind hem wel sympathiek. He? Ja, aardig man. Ja, maar um, er is nu op, op uh, Spotify, dat is het programma waar je gratis, tenminste gratis, je hebt ook verschillende abonnementen voor maar daar kan je onbeperkt muziek streamen. Zonder te downloaden kan je dus muziek luisteren. En op Spotify is de campagnelijst van Obama gezet. Dus alle liedjes die hij gebruikt tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2013, 2012, staan hierop. Nou, een paar voorbeeldjes... Er zijn vaak uh, liedjes met een bericht, bijvoorbeeld deze, We Used to Wait, Arcade Fire. And maar hij heeft I ook uh, bijvoorbeeld Bruce Springsteen Springs zien erop. Ook hele bekende liedjes, Mr. Blue Sky well, nice. Nou, hij is een bekend liedje toch En een liedje dat hij zong El Green, Let's Stay Together Let's stay together I, I en deze staat er ook op. Ray LaMontagne. Het uh, campagnelijst van Obama staat op Spotify. Moet je mij even zoeken. 2012 campaign playlist van Barack Obama. Er staan leuke liedjes op. Zondag in Kedemeland. Tien over half vijf. Goedemiddag. En hier is Ray LaMontagne. In de lijst van Obama. You are the best thing. Baby. It's been a long time.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 to ride.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 I cried when I read about his widowed bride but something touched me deep inside the day the music died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 This'll be the day that I die Altijd fijn en niet door McLean, aangevraagd door Philip Peters. Philip, dankjewel jongen, American Pie. Hey, um, Rotterdam, de stad van Zuid-Holland, overweegt een pitjesverbod in het winkelcentrum in de wijk IJsselmonde. Het is een plan van de plaatselijke, drie keer raden welke partij. Heel goed. Die wil ook een verbod op het hebben van zonnebrillen en capuchons. Naar de partij denkt het aantal overvallen terug te dringen. Burgemeester Abou van Rotterdam staat niet negatief over tegen het idee. Ik vind het een beetje... Een beetje Raar. raar. <laughs> Straks mag je het verboden om het kleren over straat te lopen. Moet je iedereen naakt over straat. Dat zou in sommige gevallen heel gunstig zijn, maar ik denk in de meeste gevallen niet. doe oh, <laughs> maar niet. De kentje de denk ik is... Uh, de ijs, hooligan en moordsslachter Rick H. die op de Most Wanted lijst van de poetsen stond. Hij wordt uh, steeds korter, de lijst. Vorig jaar zijn er zes grote criminelen die op de lijst stonden opgepakt. Het jaar daarvoor werden er al drie, opge eh, er al drie opgepakt. Er wordt nu nog elf zware criminelen gezocht. En Nederlandse huishoudens hebben opnieuw meer gestookt vanwege de kou. Nou, dinsdag werd 544 miljoen kubieke meter aardgas verbruikt. 26 miljoen meer dan de piek van vorige week woensdag. Het record 1997 werd echter niet gehaald. Op 2 januari 1997, twee dagen voor de laatste dag, werd in het etmaal 567 miljoen kubieke meter aardgas verbruikt. Getransporteerd en ja, dat is veel hoor. Ja. Dat kan ik je vertellen. Dat is een aardig. hoop. Hey, we zijn het eerste uur al strooizout. Met een, uh, een, als het uh, kouder is dan min 7, verliest het zijn, zijn werking. Uh, maar er is dus nog heel veel gestrooid. Want Rijkswaterstaat heeft in twee dagen tijd 11.000 ton strooizout op de Nederlandse snelwegen uitgestrooid. Deze winter werd in totaal 17.000 ton zout verspreid. Sinds oktober zijn 5.000 strooiritten gereden, waardoor over een lengte van 173.000 kilometer de gladheid werd bestreden. Nou, er zou voorlopig nog genoeg strooisout in voorraad zijn. Oh, dat goh... En dan komen we automatisch nog even bij het, uh, het bericht. Kijk uit als je nu de weg op gaat, want het kan erg glad zijn. Het, het kan door de sneeuw komen en het, en het uh, vriest. Dus. dus kijk uit als je op pad gaat met de fiets lopen of misschien wel met de auto. Eén tussenstand in de Erefietsie. Wedstrijd om half vijf begonnen. Feyenoord thuis in de Kuip tegen Vitesse. De tussenstand is daar 1-0. Laatste plaat van deze zondag in Kermeland Voor deze zondag 12 februari 2012 We feliciteren Christel Anunen met een kaartje voor de huishoudbeurs Ja, we kregen net nog een berichtje of er nog kaarten te winnen zijn Helaas, kaas dikke pech we zijn geen kaars meer. Aldo, jij bedankt. Rudy, jij ook bedankt. Uh, volgende week zijn Albert Jan en Rob hier. Die ja. Ik week daarna zijn we er weer. En zometeen de herhaling van Entertainment Huel van gisteren uh, van 5 tot 7. Hele fijne werkweek en tot de volgende keer. En ik laat je achter met een nieuwe van Nickelback. En die is leuk hoor. Tweede single na When We Stand Together van een nieuwe album. Is dit Lullaby. Stuck out on the ledge And married